Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook het derde slachtoffer in Oldenzaal is onder het puin vandaan gehaald. Vanochtend stortte er daar een huis in door een gasexplosie. Het lijkt erop dat de gasleiding werd geraakt bij het aanleggen van een laadpaal voor elektrische auto's. Drie bewoners, een vader, moeder en dochter, waren op dat moment binnen. De moeder en dochter werden al snel gered door de brandweer. En zo net is ook de vader onder het puin vandaan gehaald. Hij was aanspreekbaar en is net als de andere twee naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de drie eraan toe zijn, weten we niet. De EU werkt hard aan nieuwe strafmaatregelen tegen Rusland. De afgelopen dagen kwamen enorm heftige beelden naar buiten van de stad Bucha bij Kiev. Het Russische leger zou daar honderden burgers hebben vermoord. President Macron van Frankrijk wil dan ook nieuwe sancties, vertelt correspondent Frank Renaud. Nou, de Franse president zei te denken aan strafmaatregelen tegen de Russische kolen- en olieindustrie. Dat gaat pijn doen bij de Russen, denkt hij. Op welke manier of welke precieze sancties die bedoelde, daar gaf hij nog geen details over. Nieuwe maatregelen worden de komende dagen besproken binnen de Europese Unie, zei Macron wel. En daarna zullen de landen beslissen wat ze doen samen als Europese Unie of individueel. En in Helmond is het net niet gelukt om een wereldrecord te verbreken. Ze probeerden de langste waslijn met sokken op te hangen. Heel grappig natuurlijk, maar er zit een serieuze gedachte achter. Wij doen het voor de 2500 kinderen in Helmond die onder de armoedegrens leven. Uh, ja, daar willen we een leuke dag voor gaan organiseren. Dus we samen met alle activiteiten hier, zamelen we geld in om uh, zoveel mogelijk ja, zoveel mooie kindjes te kunnen helpen. Het record staat op ruim 6 kilometer, maar dat hebben ze net niet gehaald. De Helmonders kwamen 250 meter tekort te weinig sokken. Ik heb net al aan iemand gevraagd... wie gaat ze er überhaupt allemaal afhalen vanavond? Want dat is natuurlijk ook nog een hele klus. Ja, er is wel in totaal 24.000 euro opgehaald... voor het goede doel. Het weer, het lijkt wel herfst. harde wind, veel regen. graad of acht. het blijft nat. Morgen wel iets minder wind. En een gaat of 11. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANBB. Noord-Holland rijdt het nog langzaam op de A2... Utrecht-Amsterdam. Tussen Breukelen en Amsterdam-Zuidoost... heb je vijf minuten vertraging.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 Klassieker aan het begin van Zandvoort op zaterdag. The boy meets girl in Waiting for a Star to fall. Het is even na twee uur en het is weer winter in Nederland, terwijl we net de zomertijd hebben laten ingaan. Vorig ja. weekend, uh, Albert-Jan. Goedemiddag trouwens. Uh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars en goedemiddag kijkers niet te vergeten. We zijn er weer op deze frisse zaterdagmiddag. Ja, heb je je handschoenen weer uh, uit de kast gehaald? Ja, ik had, me, ik had me ook mijn muts eruit kunnen halen. Het is wel weer nodig, hè? Het was wel weer best fris achterop de scooter. Ja, zelfs sneeuw, <laughs> we hebben zelfs sneeuw gehad. Sneeuw hebben we sneeuw, ook gehad. Ongelooflijk. ongelooflijk. Ja, goed, het was nog maart, hè? Dus uh, april doet ook wat hij wil. Dus, uh, nou ja, maar daar kom ik om half drie wel even op terug. Want uh, met het weerbericht, want uh, zo, zo, zo mooi als het voor, vorige week was, dus de week na, voor deze week, uh, zo, uh, zo vera veranderlijk uh, is, er, is het de uh, komende week. Maar uh, hoe dat precies gaat worden en hoe dat eruit gaat zien, dat hoort u allemaal tijdens het weerbericht rond de klok van half drie. Hoe is verder je week geweest? Uh, nou, lekker rustig eigenlijk. Uh, ja, met van alles en nog wat bezig geweest. Gezellig met mijn schoonmoeder naar de tandarts ook, geweest. Ook leuk, ja, ook was, leuk. Was... Ik moet maandag weer trouwens naar uh, de tandarts. Dat, dus... dat mantelzorgende wordt toch wel zwaar onderschat, vind je niet? Ja, ja. ja dat, dat... Krijg je nou nog een cadeautje van de gemeente nee. ervoor? Of? Vroeger, vroeger kreeg je 200 euro uh, voor de moeite, maar uh, zelfs dat, is, dat hebben ze afgeschaft... Dus, uh, soms krijg je een bloemetje. Jeetje, ja, jeetje, nou, jeetje. Doe dan niks. Nou, oh, dus bij deze David Molenburg. Nee. Als je nee. luistert. Naar... Nee, maar dat mantelzorg is, is toch uh, zwaar, on wordt zwaar onderschat. De opvang van, uh, van, van, van familie en zo, nou, dat, dat, dat lukt allemaal wel, dat doe je allemaal wel. Maar als je daarnaast ook nog een baan hebt, dan is het best wel pittig. Zo is het. Mooi. We uh, zijn er weer. We zijn er weer. Ja, de kop is eraf. Uh, half vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda. Uh, uh, allerlei culturele evenementen er staan weer op de rol. En uh, daar gaan we u over informeren rond de klok van half vier. Het dier van de week is dezelfde als vorige week. Want ik vind het zo sneu dat hij dat, dat er nog zit. Het is een wandelende haardos maar, En hij luistert naar de naam Jack. Dus ik ga dit weekend nog even proberen om te kijken of, of we een thuis kunnen vinden voor Jack. Mijn dier van de week rond de klok van half vijf. Gedicht van de week, heb je ook geen problemen mee deze keer, want uh, die heb ik ook al uitgezocht. Met de pakkende titel Mijn Engel, Mijn Liefde. Nou, dat wordt weer een tranentrekker van het eerste uur. Wauw. Zometeen natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, we gaan ook weer voetballen. Uh, ja, vorige week was het minder uh, succesvol. 4-2 verloren. Maar uh, vandaag de herkansing uh, dan thuis tegen uh, Zaandam. En daar is voor ons aanwezig Jan van der Leden. Dus tien over half drie gaan we voor het eerst schakelen met Jan. Op Duintjesveld. Verder natuurlijk uh, nog meer Zandvoorts nieuws in het kort. Tweede uur hebben we ook nog een bijdrage van onze collega's van NHTV. Want die zijn vorige week uh, naar Zandvoorde, de camping Zandvoorden afgereisd. Want daar zijn ze allemaal weer druk bezig met het inrichten van, uh, van hun uh, staakervans. Maar voor hoe lang nog? Dat is even de vraag. Dat allemaal meer uitsluitselen over in het tweede uur. Ik zou zeggen, uh, pit Report kwart over vier ontbreekt natuurlijk ook niet. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Het zonnetje schijnt, maar het is uh, nog wel uh, koud. Een graadje of zes uh, op uh, dit moment. Dus uh, lekker binnen blijven en luisteren naar Zandvoort op zaterdag. Wij hebben er in ieder geval heel veel uh, zin in. En uh, vandaar ook uh, heel veel vrolijke muziek vanmiddag tussen twee en vijf yeah. uur... In een van die plaatjes van Cool in the Gang, hier is Let's Go Dancing. was feeling right, people started dancing, they called me over to join in, they said JT's not your feel good mind, come on and join the Ricky John. gezellig dansen op de zaterdagmiddag bij CFM. Welkom trouwens, je de Cool in the Gang en uh, Let's Go Dancing. Zo meteen het uh, nieuws in het kort. Ja, er is uh, afgelopen week wel weer het uh, een en ander uh, gebeurd uh, hier in Zandvoort. En Albert-Jan heeft dat allemaal uitgezocht. En zo gaat hij beginnen. Hij begint zo. Altijd uh, lekkere muziek van de uh, Max. Dit was uh, de single Salt van alweer een uh, tijdje geleden. En daarmee uh, is het kwart over twee geweest. Tijd voor het uh, nieuws. Nou, dit ging niet in het kort, want uh, er is wel het een en ander gebeurd, albert jan Ja, met name op het politiek gebied. Jazeker, want uh, wat is er gebeurd? Allereerst terug naar afgelopen dinsdag. Drie raadsleden uh, die dinsdagavond afscheid namen van de gemeenteraad... hebben een koninklijke onderscheiding ontvangen. Astrid van der Veld, Hans Drommel en Bruno Bouw, Bouwberg-Wilson... werden door burgemeester David Molenburg benoemd... tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Traditiegetrouw krijgen vertrekkende raadsleden... die minimaal 12 jaar in de gemeenteraad hebben gezeten, een lintje. Astrid van der, Zell, van van der Veld, gemeente Belangen zandvoort was ruim 16 jaar raadslid van 2002 tot 2006... en van 2010 tot 2022. Hans Drommel zat 12 jaar in de raad... waarvan 10 jaar voor de VVD en de laatste 2 jaar voor fractie Drommel... En Bruno bouwberg wilson oudere partij Zandvoort, nam afscheid met 12 jaar ervaring als raadslid van 2006 tot 2014 en van 2018 tot 2022. Uh, terug naar uh, woensdag overdag. De pogingen om de crisis binnen de nieuwe lokale partij Zee Zandvoort Echt 1 te be bezweren... Zijn op niets uitgelopen. Dat uh, viel op te merken uh, uit een schriftelijke verklaring. die voormalig voorzitter Ari Grivioen dinsdag namens de meerderheid. van de negenkoppige kerngroep van de partij heeft afgelegd. Vijf van de negen kernploegleden, inclusief Grivioen. hebben per direct hun lidmaatschap van zee opgezegd. En daarmee lijkt een einde gekomen aan een onverklikkelijke reeks van gebeurtenissen die kort na de verkiezingen werd ingezet. Met het uit de partij zetten van lijsttrekker Mirko Gerrits. Omdat hij geen duidelijke afspraken omdat hij tegen duidelijke afspraken in zijn eigen plan zou hebben getrokken. Daarop werd Grieve door Gerrits en zijn vader Ma Marcel Sukel, res Sukel respectievelijk secretaris en penningmeester, bij de Kamer van Koophandel uitgeschreven als partijvoorzitter. Over en weer werd de legitimiteit van deze actie betwist. En die woensdagavond uh, is, de, zoals gezegd, de nieuwe gemeenteraad uh, bijeengekomen. Dus ook uh, Mirko Gerrits namens Zee officieel beëdigd. Het bestuur van C bestaat thans uit Mirko Gerrits... en zijn vader Marcel Sukkel. Wat een... Hoeveel leden de partij na de leegloop nog over heeft... kon of voormalig voorzitter Griffioen op dat moment niet vertellen. Ja, zootje hè daar. Uh, nee, of meer. De, de, nieuwe de nieuwe politiek, albert uh, Ja, maar in ieder geval woensdagavond was het dan uh, zover... want toen werd de nieuwe gemeenteraad in Zandvoort geïnstalleerd. Deze bestaat uit bijna de helft, acht van de zeventien, uit nieuwkomers... In het bijzijn van burgemeester Molenburg en een goed gevulde zaal legden zij hun eet en belofte af. Nog maar een paar weken geleden ging Zandvoort naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Nieuwkomer Jong Zandvoort verraste hier vriend en vijand door de meeste stemmen binnen te slepen en daarmee de grootste partij te worden. Zij nemen met drie zetels plaats in de raad. Jong Zandvoort staat meteen voor een belangrijke klus. De partij mag het voortouw nemen in het vormen van een nieuwe coalitie. Daar zijn ze inmiddels bij begonnen. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met alle partijen... om raakvlakken te bekijken voor een mogelijke coalitie... en er zullen nog meer gesprekken volgen. Al voor het vormen van een coalitie... is een meerderheid van het totaal aantal zetels nodig. Vanaf vandaag start NS weer met het rijden... van extra strandtreinen naar Zandvoort. De treinen rijden in de weekenden en tijdens feest- en vakantiedagen... wanneer het er strandweer wordt voorspeld. Ze rijden van begin april tot begin oktober. Vorig jaar startte de NS voor het eerst met het eerder en langer in het jaar doorrijden van extra treinen. Hier was namelijk behoefte aan. De NS-reisplanner is een dag van tevoren bijgewerkt... zodat reizigers van tevoren kunnen checken welke treinen er rijden. In de planning wordt het mogelijk gemaakt om deze extra treinen niet te rijden... wanneer de NS op basis van de weersvoorspellingen minder reizigers naar het strand verwacht. Zo stemmen ze aanbod af op de vraag. De NS-reisplanner is een dag, gezegd, van tevoren bijgewerkt... zodat de reizigers van tevoren kunnen checken welke treinen er rijden. En uh, de oudste winkel van Zandvoort, De Lip, is gestopt. Zandvoorts' uh, oudste winkel van uh, Sloot uh, afgelopen donderdag... na 128 jaar definitief haar deuren. Burgemeester Molenburg was de laatste klant van IJzerhandel Verstegen... in de dorpsmond beter bekend als De Lip. Hij rekende een mooie hamer af. De winkel is sinds haar oprichting in 1893 al eigendom van de familie verstegen. Deze historie kan duidelijk gevoeld worden. Eigenlijk moet dit pand overgenomen worden door het Zandvoorts Museum, grap de wethouder Bluis waarop eigenaar Peter Verstegen lachend aangaf... dat hij hen al had gevraagd om een dans te openen... in zijn pand in de pak, Pakveldstraat. In, uh, we zullen de, de lip en velen met ons zullen de lip missen. Maar ik heb in de wandelgangen begrepen... dat hij online nog wel even doorgaat. Mm, dat is een heel apart uh, verhaal. Ja. In ieder geval, uh, ja, ik begrijp ook dat hij, uh, dat hij na zo'n lange tijd... Uh, even wel eens een uh, punt uh, achter wil zetten. Maar inderdaad... We gaan uh, de winkel uh, zeker uh, missen. En ook uh, de gezelligheid hè, die uh, daarbij ja, was. Klopt. Gewoon altijd leuk om uh, even een bezoekje te brengen. En, uh, en een, een boutje en een moertje en, en een schroefje, schroefje en een nippeltje te ja. halen. Ja, alles had hij in huis. Helemaal goed. Nou, uh, dank uh, voor uh, heel veel uh, mooie jaren daar in de Pakveldstraat. You, know you, mm. you take a moment, make it magic. Yeah. The way you move is so dramatic. I think I might make you a habit. Yeah. See all these faces? Mm. So many numbers on your wait list. Mm. You make me wanna make some changes. Drive me to drink, I'm drinking cases. Yeah. Flowing, leaving everybody broken hearted, God it's a sign I'm so hot, the way you slide across the floor, I think you know, that I'm only gonna beg for more, every step you take, everyone have a new year. sing hallelujah, because when you go along, I get high when you move that slow my fire. I might be falling for you, I don't know. I think it might be what you came here for. De nieuwe single van Michael Bublé, die heet higher, Gevolgd door een plaat uit de jaren 80. De Fine Young Cannibals en Johnny Come Home. Ja, ja, wat een weekje hebben we gehad. Uh, Albert-Jan met uh, sneeuw, narigheid, zelfs uh, toch wel redelijk uh, vorst. En uh, de kachel moest ook weer aan trouwens. Jawel, maar de regering heeft nu een uh, noodverordening afge afgegeven. Maximaal 19 graden en uh, s'nachts mag je op maximaal 15 graden. In maximaal 5 minuten douchen bij deze. Dank aan uh, Rob Jetten. Ja, ik ben benieuwd hoe die er al ruikt. <laughs> Goed, de weersverwachting. Nou, laten we eens met vandaag beginnen. Het blijft op deze zaterdag droog en geregeld schijnt de zon. Er waait een matige noordoostenwind en daarmee wordt koude lucht aangevoerd. De temperatuur loopt op naar maximaal 7 graden, maar voor het gevoel is het duidelijk kouder. Vanavond en vannacht is het helder en koud. De temperatuur daalt enkele graden onder nul morgen schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wolkenvelden en verspreid over de dag is een bui mogelijk. Lokaal kan het daarbij ook hagelen. De wind is gedraaid naar het noordwesten en is meest matig en wordt het, het wordt 8 graden. Maandag is het bewolkt en de hele dag regenachtig. Er waait een matige tot vrij krachtige en aan zeekrachtige zuidwestenwind en het wordt 11 graden. Ook de rest van de week is het wisselvallig met elke dag wel regen of enkele buien. Zo nu en dan schijnt ook de zon. Er waait een matig een, waait matige, een ste tot stevige wind uit richtingen tussen noordwest en zuidwest en het wordt 10 tot 12 graden. En vanaf zondag 10 april wordt het warmer met temperaturen rond 15 graden. Dan pas zijn de temperaturen normaal voor de tijd van het jaar. Tot die tijd is het gewoon te koud. Koud, hè? Zeker. Uh, nou, in ieder geval als, uh, als de wind maar uit het uh, noordoosten wegblijft... want uh, dan is het uh, echt koud, uh, albert Young. Nou, we gaan op naar uh, volgend weekend, 15 uh, graden. En dan gaan we ook weer uh, richting uh, de Pasen. Dus uh, dan kunnen we heerlijk genieten van uh, wat uh, warmer... en ook normaal weer dan, hè. is de normale temperatuur uh, voor de tijd van het jaar. Dat was het. En wil je meer weten over het weer... kijk dan ook op de pagina van Rico Weer. Of ga naar de CFM-app daar onder Meteopagina. Dan zie je ook het laatste weer uit Zandvoort. Met een weerstation wat wij hier op Zandvoort hebben. Deze single van uh, Stardust uh, werd helemaal grijs gedraaid in uh, discotheken. Heel erg populair uh, in die tijd. Uh, in ieder geval leuk om uh, weer eens uh, terug te horen. Je hoorde The Music Sounds Better With You. Zo dadelijk gaan we weer naar het uh, Dijntjesveld toe. Daar is Jan van der Leden de wedstrijd van vandaag. En dan hebben we het over SV Zandvoort tegen Zaandam. De nummer 8 tegen de nummer 11. Die gaan het tegen elkaar opnemen. En Jan van der Leden gaat de wedstrijd voor ons volgen. Zo dadelijk na deze van Enrew Gold hoor je meer van Jan van der Leden. I talk to my baby on the 'Cause she's. Yes, honey. De single van Andrew Gold, Never Letter Slip Away. We gaan uh, live schakelen naar Duitsersveld, Naar uh, Jan van der Leden. Want uh, Jan is uh, bij de wedstrijd van vraag. SV Zandvoort ja. tegen Zaandam. Goedemiddag Jan, welkom. Goedemiddag Rob. Zo, hoe is jouw week geweest? Alles uh, overleefd met sneeuw en dergelijke? Ah, ah, ja, Ja hè? Ah, uh, ik heb alleen niet gezwommen uh, gisteren Want uh, dat ik ook niet. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dat begrijp ik. Hey Jan, uh, ja, voordat we beginnen aan deze wedstrijd uh, van vandaag. Vorige week dacht we echt, nou, dat wordt een gelijkspelletje of dan komen we goed uh, weg. En dan in één keer gaat het uh, aan het slot van de wedstrijd, gaat het toch fout. Nou ja, het, is, uh, het ging inderdaad fout. Het, is, inderdaad, het was inderdaad heel slordig. Als je op 2-2 stond, laat je het zo weer weg. En op dit moment uh, gaat Jesse er vandoor want... Hij wordt naar de hoek gedrukt en het is korden. Uh, ja. uh, dat was gewoon zonder En dan ga je het laatste moment, weet je, een beetje om op in de avond en dan maak het een P-hoek. Ja, inderdaad, nou ja, niet uh, wat, we, wat we verwacht hadden, maar deze week, vandaag hebben we weer nieuwe kansen en wel thuis ook. Dus uh, oh. dat, uh, dat moet gaan lukken, want ze staan op de elfde plek, hè, geloof ik, die uh, Saandammers. Daar zijn er al even voor. Oh, oh kijk. Dat, dat bedoel ik, dat gaat, dat gaat heel mooi. Jan, kan je wat vertellen over de spelers absoluut. van vandaag? Um, ja, absoluut. We spelen vandaag met Filip uh, uh, uh, van der Linden in de basis, Nijssel Christine staat in de basis. Jesse Daan staat in de basis. Nofel staat in de basis, die staat uh, linksbek op dit moment. En doordat hij linksbek staat, is Naijssel Berg weer naar de voorhoede geschoven. En Nijssel die maakt het inderdaad gewoon net 1-0. Dat is lekker. Ik wou zeggen, dat is een hele goede keuze om ja. er, dat zo te ah, doen. Maar ja, we hebben wel een geblasieerd. Put uh, Water nieland Nyland -Pel Pelenkamp. Janine is Ja, oké, ja. nou ja, okay, nou ja. we hebben een, mooie, een mooi begin van de wedstrijd. En we hebben er vertrouwen in dat het vandaag helemaal goed gaat komen met een mooie eindstand, Jan. Mag het mag hè? Ja, toch? Zeker. En weer een feestje ik... straks naar de wedstrijd, of niet? Nee nee nee, nee, nee, nee. Oh, dit keer niet. Het is wel, wel een gezellig biertje, maar... oké, oké, oké. Jan, uh, dank je wel voor dit moment. En we komen straks, uiteraard uh, later in deze uitzending, weer bij je terug. Dat was Jan van der Leden vanaf uh, Duintjesveld. En hier is uh, Billy Ocean. Boy juist van uh, Jan van der Lee, Het gaat goed uh, op duimpjes wel. We staan met uh, 1-0 voor SP Zandvoort tegen Sandam. Het is een lekker begin uh, van uh, de wedstrijd en die blijven we uiteraard uh, volgen. Blijf daarvoor luisteren naar uh, de Zandvoortse radio. Daarachteraan hoorde je trouwens Billy Ocean en Lover Loverboy. Hier is Bruno Mars en Mary You. Ja, dat was hem eigenlijk. He. De grote wisseltruc op de zaterdagmiddag. Van uh, Bruno Mars gingen we heel snel over naar deze van uh, Billy Joel en uh, MyLife. Een mooie uh, keuze zo uh, vlak voor het uh, volgende bericht. Want we gaan het hebben over uh, scouting in uh, de Naaldenhof in uh, Bentveld. Want uh, die krijgen een, uh, of hebben een nieuw huisje gekregen. Klopt. En dat uh, was uh, uh, op vrijdag 1 april. Dat was, dat was geen grap is in Bentveld het nieuwe stafhuis van scouting uh, Labelterrein het Naardenveld geopend... door burgemeester Roest van Bloemendaal, Nienhuis van Heemstede en Molenburg van Ons Mooie Zandvoort. Hiermee kan het nieuwe kampeer, uh, kampeerseizoen bij op scouting Labelterrein het Naardenveld van start. Het nieuwe stafhuis bestaat dankzij de tomeloze inzet van 25 vrijwilligers... die met elkaar ruim 2500 uren vrijwillige inzet staken in de sloop- en nieuwbouw. Het oude stafhuisje van ruim 60 jaar oud was dringend aan vervanging toe. De eerste plannen voor de nieuwbouw waren al in augustus 2019 gereed... maar de realisatie bleek mede dankzij corona ingewikkeld. Het verkrijgen van een sloop- en nieuwbouwvergunning in een Natura 2000-gebied... kende een lang traject en door corona stegen de hout- en bouwprijzen helaas ook fors. Uiteindelijk kon op 2 oktober 2021 de sloop van het oude stafhuisje beginnen... en eind november was het daar de vrachtwagen met het houten bouwpakket voor het nieuwe stafhuis. Al voor de kerst was het stafhuis wind- en waterdicht... en op 25 februari was het gebouw klaar voor de eerste oplevering. Afgelopen vrijdag, zoals gezegd, is het stafhuis officieel geopend... en kan het uh, nieuwe kampeerseizoen op Naaldenveld van start... Bij de officiële uh, openingen waren uh, ook aanwezig de beheerder van het Naardenveld... Martine Kofferman, uh, Koffer, Kofferman en de directeur van de Scouting Nederland, Vedde uh, Boersma. Met de onthulling van het naambord werd het gebouw geopend. En vanaf nu draagt het de naam Het Huisje. Het Huisje in uh, Bentveld. Nou, mooi dat uh, inderdaad uh, de Scouting een uh, nieuw clubhuis heeft... Uh, daar uh, in Denalenhof uh, bij Bentveld... Mooie nieuws op 1 april. En inderdaad, geen grap, gelukkig. Na heel veel jaren toch weer een nieuw onderkomen voor deze scoutinggroep. Zometeen meer. And sake, each mistake, you And soon both of us to trust, not run away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 Heerlijk EN de jaren 80 horen je Esbert en Simpson en uh, Salet Eserak. We gaan het nog even hebben over de Vrienden van Amstel. We hebben al twee jaar uh, geen uh, volle zaal gehad in uh, Ahoy in uh, Rotterdam... tijdens de Vrienden van Amstel. Maar er komt een verandering in acht uh, extra concerten. één tot en met uh, 9 mei aanstaande. En wie daar ook langskwam en die al een plaat gemaakt hebben samen... zijn uh, Thomas Agda, uh, Ross Sanchez en Kraantje Papi... Luister tot aan het nieuws naar hun uh, nieuwe single en hij is leuk. Een hit van dit moment missen zou. Tot zo.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 Nee, echt. Ik heb nooit gedacht dat ik iemand zo missen zou.